5 uur. Raymond Remer, met het NMS-journaal. Het aantal coma-zuipers is nog nooit zo hoog geweest als vorig jaar. Er kwamen 6100 mensen op de spoedeisende hulp terecht... met een alcoholvergiftiging. Dat is 15% meer dan een jaar eerder. Er kwamen vooral meer vrouwen en 55-plussers... maar jongeren blijven volgens de onderzoekers toch wel de koplopers. Er kwamen ook meer mensen in het ziekenhuis terecht... door verwondingen, doordat er alcohol in het spel was... Zoals ongevallen of geweld. De Walen zijn toch akkoord gegaan met het CETA-handelsverdrag met Canada. Details zijn nog niet bekend. Na veel discussie zitten de Walen nu op één lijn met de Vlamingen... en de federale Belgische regering. Gisteravond konden de Belgen er nog niet uitkomen... en daarmee kon de ondertekening van het akkoord vandaag niet doorgaan. Alle andere EU-landen waren al wel akkoord met het handelsverdrag. En als het verdrag met Canada is getekend... moeten de parlementen van de lidstaten het ook nog goedkeuren. CNA sluit vier filialen, maar zegt met nadruk... dat deze sluitingen niet het begin van het einde zijn. De winkelketen heeft in Nederland 132 winkels... maar de filialen in Nijverdal, Pijnakker en Twee in Utrecht... moeten volgend jaar sluiten. De winkels draaien volgens CNA te weinig omzet. Het bedrijf wijst erop dat niemand wordt ontslagen personeel kan in andere vestigingen gaan werken. In hoeverre CNA last heeft van de algemene teruglopende omzet in de kledingwinkels is niet bekend. Het bedrijf geeft geen openheid over de omzetcijfers. Premier Rutte is niet van plan om de toekomstige uitkering van prinses Amalia van bijna anderhalf miljoen aan te passen. Hij zegt dat de Tweede Kamer in 2008 unaniem heeft ingestemd met het inkomen van leden van het Koninklijk Huis. Rutte reageerde heel geïrriteerd op de opstelling van de Kamer. Die noemt hij zwak en van geen niveau. Zo kunnen we niet werken, zei Rutte tijdens het Kamerdebat over de begroting van de koning. En dan het weer het bewolkt, op de meeste plaatsen droog. Het is zacht, 15 graden. Morgen zwaar bewolkt, wat regen, maar ook wat zon. En de temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op donderdag. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Naarden en Eemnes, 10 minuten vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Oude Rijn en Nieuwegein, zuid, 20 minuten... De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Salbommel, 10 minuten verdraging. A4, Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en nieuw 20 minuten. A5, Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de Ring van Amsterdam, een kwartier. A6, Lelystad richting Muiden tussen Muidenberg en Almerepoort, 10 minuten verdraging door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. A6, Muiden richting Lelystad tussen Almere-Buitenwest en Lelystad, een kwartier verdraging. A8, Amsterdam richting Zaandam voor Klopert-Zaandam, 10 minuten. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord richting Zaanstad. Tussen Afritwatergaasmeer en Tuindorp, een kwartier verdraging. De A208 Haarlem richting Velzen. Tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22, 20 minuten verdraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Krijg je ervan als je de techniek van een ander even over moet nemen, dan hebben ze de schuif neergezet. Welkom terug voor het tweede uur Zandvoort draai door. Maar dan iets anders, maar het is ook niet Zandvoort Draaidoor. door. Het is Muziek Boulevard. Hans met zijn vrienden in de middag. En we starten vandaag met een verzoekplaatje. En een gezoekplaatje van mijn kleindochter Eloïne... die op het moment bij ons logeert in Hoofddorp. En als ik het goed uitspreek, is het Charlie Putt met One Call Away. I'm only one call away I'll be there to save the day Superman got nothing I may I'm only one call away Call me baby if you need a friend Now to you, so take a chance. No matter where you go. You know volgens mij. Ja, wel een leuk, een leuk plaatje vond ik zelf. Ik, had, ik, wist, ik kon hem niet hoor. Eén kleindochter, heel blij. Ja, die is heel mij. blij, heel blij denk ik. Eén kleindochter, heel klein blij. Dochter, heel klein dochter. Is ze blij? Hartstikke blij. Okay. En uh, die, uh, die, um, omdat Imca er uh, tweede uur niet is, helaas, droevige omstandigheden, heb ik uh, Mieke uh, bereid gevonden om mij verder te ondersteunen. Ach, wat is er ja. weer goed hè? Ja, <laughs> maar ja. ja, ja. Uh, sterkte trouwens voor Imca. Ja. Ja, ja, veel zeker. sterker. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, zeker Goed, we beginnen bij Mieke. Jij ja. mag beginnen. Ja, nou, de agenda, hè, zoals uh, gepland. Uh, we gaan het eerst hebben over de zangavond. Op 28 oktober om half negen uh, is er een gezellige zangavond bij het Wapen van Zandvoort. Dat is namelijk iedere laatste vrijdag van de maand. Dan kan iedereen gezellig komen zingen met de Wapenzangers van Zandvoort. Kosten? Helemaal niets. Alleen maar een hoop gezelligheid. Dus ik zou zeggen, trek je gezellige snoet aan en uh, ga er lekker heen. Uh, locatie is natuurlijk in het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein 10. Wil ja. je er meer over weten, kan je dat terugvinden op www.facebook.com slash Wapen van Zandvoort. Ja, helemaal goed. Hartstikke goed. Ja, gaan we draaien. Hartstikke goed. Shake your body, baby, do that conga <laughs> I know you can't control yourself any longer For pitch body, and tempo you can't any <laughs> Come on, shake your body, baby, do that conga No, you can't control yourself any longer Feel the rhythm of the music again dat komt erbij. muziek, hè? Hier word je vrolijk van, hè? Ik word hier wel vrolijk je van. Hier word ik ja. hartstikke vrolijk ja. van. Ja. Ja. Nee, ik ben, een, ik ben wel een vrolijk jongetje. Hoor. Nou, nou, inderdaad, ja. Dat, ja, had, dat had ik niet je gezocht, eigenlijk. Ja. Nee, je nee. staat hij niet. <laughs> Goed, ik wil het even hebben over de zevende open Nederlandse kampioenschap... Garnalenpellen. 29 oktober, aanvang om vier uur middags. Vrienden van de Garnaal Zandvoort en de crew van Strandpaviljoen Thalassa organiseren voor de zevende keer op rij het Open Kampioenschap garnalenpellen. Er wordt op zaterdag 29 oktober smiddags uur begonnen tot de avonduren. Locatie is Café Het Juttertje in het jaar rond paviljoen Thalessa... van de familie Molenaar in Zandvoort. Evenals vorig jaar is er een categorie voor profpellers en recreatiepellers. Men hoeft zich echter niet in te schrijven als zijnde prof of recreant. De eerste ronde wordt er gezamenlijk gepeld en aan de hand van de uitslagen worden de profs en recreanten gescheiden en daarna door te gaan voor de hoofdprijzen in beide categorieën. De deelname van het pellenbedrag 5 euro per persoon. Een ieder die zichzelf vindt dat hij of zij het pellen redelijk beheerst, kan zich inschrijven. Ga deze gezellige uitdaging aan en doe mee. Het tweede element onder toezicht van een streng doch rechtvaardige jury is uiteraard hoofdzaak maar de sfeer en de entourage eromheen maakt dit evenement uniek... en trekt naast de deelnemers ook veel kijkers. En voor de liefhebbers onder u... de gepelde garnalen worden heerlijk gratis hapjes geserveerd. Mieke, die er al de handen af. Ja, rekenen. echt wel. Ho, wat deze? Garnalen. Doe het nog eens? Lekker hoor. Het optreden. En het wordt omlijst met een, het optreden van accordeon duo Hij en Gij... Was vorig jaar een groot succes. Een soort Allee en Rickert. Lijkt het op. Maar dan met een accordeon. Op vele verzoek zijn zij voor dit jaar weer uitgenodigd. om kijkers en pellers een geweldige middag en avond te bezorgen. De entree is gratis. Talassa heeft voor deze gelegenheid een speciale kleine kaart. met erop onder andere heerlijke ganadesnacks. Oh, lekker! Ja, kom maar door! De locatie: Strandpavillon Talassa. Boulevard Bernard, strandafgang nummer 18. Telefoonnummer 023. 5715660 en de website www.talassa18.nl Het is geweldig. Dit is ZFM samen. Ja, die ziet toch ernstig goed, deze man. Ja. ja. ja. Maar er wel... Uh, ja. <laughs> Geweldig. Ja, die goede keuze. Ja. Altijd, dat Mieke weet ik zeker. Mieke gaat weer. Gaat Mieke wat doen? Yes, ja. ik mag weer. Nou, is dus dat leuk in aansluiting van het vorige uur. We gaan het hebben over de lichtjesavond op de Algemene Begraafplaats in Zandvoort. Donderdagavond, 3 november, wordt namelijk een lichtjesavond georganiseerd op de Algemene Begraafplaats. Deze bijeenkomst die zal duren van 7 tot 9 uur en is bedoeld om de dierbare overledenen te gedenken. Een lichtje te plaatsen op het graf en een wenskaartje op te hangen bij de vredeszuil. Aan het eind van het jaar denken, denken mensen in deze periode heel vaak aan de overleden dierbaren. De behoefte om dan weer even bij deze persoon te zijn is dan ook extra groot. Een moment van aandacht en een warme ontvangst op de begraafplaats kunnen dan ook juist op deze avond een lichtpuntje zijn. Om 7 uur. Uh, wordt aan de bezoekers van de lichtjesavond een grafkaars aangeboden... waarna zij een verlichte wandelroute kunnen lopen... met als verzamelpunt de vredeszuil op het oude gedeelte. Hoewel de begraafplaats sfeervol verlicht is... is een meegenomen zaklantaarn dan wel handig. Als uh, blijkt dat de lichtjesavond gewaardeerd wordt... zal deze volgend jaar opnieuw worden georganiseerd. Ah, het klinkt uh, duister... Ja, daarom hebben we zo een om ja. daar erbij ja, ja ja Ja, nou ja, in de donkere avond is dat wel handig. Dus je ja, kan natuurlijk altijd ja. nog met je pompoentje komen en uh, met een lampje erin. Ik moet ineens denken aan drukwerk zo. Oh, midden. Schijnen liggen hier? Ja, ja, ja, ja. We hebben een verzoekje van uh, een Ingrid Bol. Ken je die? Ik niet. Nee. Nee? nee, nooit nee, van. Gehoord. Nooit van gehoord. Maar goed, wij zijn te luisteren af en toe is en zo. Dan, uh, nou goed, dan. Uh, deze is voor jou, Ingrid. And I learned how Bijvoorbeeld van Ingrid die swingend helemaal uit de ja, plaat ja, gaat. Ja, ja, dat denk ik ja. wel. Mag dat de kookpunnen uit? Dat weet ik niet. Als ze maar swingend uit de plaat gaat, <lacht> maakt mij niet uit waar. Nee, dat is waar. <lacht> maar dat kan ze ook eventueel op zondagmiddag, als ze dat zou willen. Bij Stichting Studio Antonie aan de Oosterparkstraat nummer 44. 30 oktober wordt er een feestelijke middag. En we verwelkomen voor het eerst Lex Koppolse, zanger, gitarist. Ook Alvin Moerbarak ook weer zijn nieuwe gedichten voordragen. De middag wordt voor, verder verzorgd door de docenten Onno van Dijk en Wout Agen. Zij doen onder andere een greep uit het repertoire van ZZ en de Maskers. Die hebben we al gehoord. De roemruchte Nederlandstalige groep uit de jaren 60, 70. U bent hier helemaal van harte welkom en u weet het. We heffen geen entree. De deuren gaan open om half vier. En de toegang is, zoals ik al vermeld heb, weer gratis. Nog eenmaal. Stichting Studio Antonie, Oosterparkstraat, nummer 44. Hey, dat zijn wij. Dat zijn wij, ja. Ja, ik ga nu een eentje draaien, Dat doe ik iemand thuis een heel groot plezier mee. Ja, dat is een toetje. Toetje? Ja. Is Kleine Toetje ook thuis eigenlijk, of niet? Ja, dat denk ik wel. Oh. Ik ga het morgen, komt het er toch ook mee, of niet? De kwalitatief, uitermate, teleurstellend kind. <laughs>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 Westkust weerbericht. Het was ook vandaag over het algemeen bewolkt. Vanmorgen was het mistig. Maar zo nu en dan kwam ook de zon tevoorschijn. Het bleef droog en bij de matige, aan zee... vrij krachtige zuidwestenwind... steeg de temperatuur naar waarde tussen de 14 en de 16 graden. Vanavond en de komende nacht is het over het algemeen bewolkt. Maar wel droog. De wind waait matig tot vrij krachtig... uit het westen tot zuidwesten... en de temperatuur daalt naar de graad of 11. Morgen zijn er ook weer wolkenvelden met slechts af en toe wat zon. Het blijft opnieuw droog en er waait een krachtige, afnemende westenwind. De temperatuur stijgt opnieuw naar 14 tot 16 graden. Zaterdag zijn er perioden met zon, het blijft droog... en bij niet meer dan een zwakke zuidwestenwind... loopt de temperatuur op naar 15 tot 16 graden. Zondag blijft het droog met een mix van zon en wolken... en in de ochtend mogelijk nevel en mist. Waaien doet het niet of nauwelijks... En het wordt 13 tot 16 graden. Nou, mooi weertje toch voor het weekend, denk ik. Nou, je? over dat weer heb ik zometeen nog wel even een dingetje. Wat zeg je? Over dat weer heb ik straks nog wel even een dingetje. O over het weer nou, heb jij een dingetje? Ja, ik heb straks nog wel een dingetje. O, ze hebben een dingetje. Ja. Geen, geen, weer. geen weer. Geen weer. Geen weer. Onweer. Onweer. Oh, okay. <laughs> ja. Hey, buddy, <laughs> just wanna get nasty gezongen? Ja, toetje. Ik vind het net als ze toetje zingen. Ja. Kijk, heb je hem weer? Maar ja, toetje! Jij vind, vindt pink ook op een padel-like. Ja, het dus dat is waar. Ik vind hem mee hoor. Ja, cultuurbarbaar ja ja ja. ja, ja, ja. Echt een cultuurbarbaar Toetje! Daar we hebben we weer wat. Ja dan roepen, ja, roepen ze wat dan? Ja, roepen ze wat nou uh, over het weer? Ja. Je had het daar net ja, al ja. over. Nou, kijk uh, jongens, uh, we kunnen, uh, het is nu nog wel lekker, maar het wordt zo natuurlijk wel steeds kouder. Hè. Het, uh, zometeen gaat het vriezen en die oh, palmbomen die blijven maar staan op die boulevard. Al die Duitsers die zitten al hoog en breed thuis in hun eigen leefkuil, maar uh, <laughs> die pallenbomen die blijven staan. Wat moeten we in vrede, snap straks, met die dode palmbomen op de boulevard? Ja. Het zijn echt wel zielige exemplaren aan het worden hoor. Het is uh, wel hoog tijd dat ze weggehaald worden. Ja, maar ik hoorde, ja. ik hoorde net van, uh, van Rode dat het lease palmbomen Het zijn lease Maar goed, een, of het nou lease zijn of pietje palmbomen, dat maakt natuurlijk nee. een klap uit. Nee. Het, is, uh, het is gewoon zonde om ze daar te laten staan, want zometeen uh, komt de winter eraan. Ja. Volgend jaar zijn die palmbomen dood. Ze hadden gezegd dat ze eind september weggehaald zouden worden, maar ze staan er nog steeds. Dus bij deze oproep. Geen burgerlijke ongehoorzaamheid alsjeblieft, maar degene die erover gaat, zou diegene dan misschien die palmbomen even weg kunnen halen? Ja, dat kan. Ja, dat kan. Kan. Ja. Anders zagen we ze om. Dat ja, zijn jouw woorden, Nee, ik zeg Hans. net, geen burgerlijke ongehoorzaamheid. Oh, sorry. sorry. Ja. Hans, Hans, Hans. ja, nee, ik ben een beetje negatief aan het. Ja. Ik zou een recalcitrant ja, als ja, ja, ja, nee, daarom no, ja, zeggen ja, ja. we ja. wel graag via de legale weg. Ja, het is het is toch een, een... Kijk, iedereen wil wel graag een palmboom volgend jaar in zijn tuin hebben staan. Maar dat is dus niet de bedoeling, hè? Maar mijn rol hier is dus duidelijk Hans en goede baan. Hè. Ja. Dat, uh... Zonder opstopping. Van <laughs> de 18th century. our feet to the train and city tram came the birth of mechanical Triootje was dit. Ja, in de goede zin denk. van het woord. Ja. Dus dat niet iedereen gaat denken van oeh wat zegt die naam nou weer. Nee. Soms ben ik netjes. Ja dat weet ik. Maar volgens mij staan ze nu in de file bij Cinema Nostalgie. Ja, je kan ja. er nog wel een nummer achteraan draaien. Dan weet je waar ze echt zijn. Wat bedoel je? Ah ja Ze hebben ook een uh, nummer over de hoerenbuurt in Amsterdam Ja, dat, we, ja dat weet ik, ja. Heren, ja. heren, heren, we houden het wel even gezellig. Ja, ja, het, is, uh, <lacht> ja, het is tegenwoordig een keurige buurt. Ja. Ja, je weet nooit de of er nog meer. kleine kindjes nee, zijn. Nee, maar tegenwoordig zijn het kledingsmagazijnen die daar zitten. <coughs> ja. De, ja. Er is niks meer daar. Nee. nee. Je bent goed op de hoogte, Hans. Ja, ik, uh, <lacht> ik ga hier toch wel een beetje even mijn vraagtekens ja. bij zetten. Ja, nee, ja, ja, ik kijk veel televisie. Ja, ja, ja. ja, ja ja. Of je hebt het uit de krant, dat kan ja. natuurlijk ook Dat kan ook ja. Het antwoord is een krant. Ja. Ga hem helpen. Ja. Ja. Nou, Miki is wel een <laughs> Oké, okay. de <laughs> ik, ik, ik, ik heb weer de beurt, zegt hij. Het balletje ligt weer bij mij. Ja. En we gaan het hebben inderdaad over cinema-nostalgie. Uh, de film Florence Foster Jenkins wordt gedraaid op 1 november om half twee middags. Uh, om één uur gaan de deuren open voor de film voor Florence Foster Jenkins. Huh, lekker, makkelijk uitspreken. De film is met uh, Meryl Streep en met Jude Grant. Florence Foster Jenkins vertelt het waargebeurde verhaal... van een gelijknamige legendarische New Yorkse erfgename en socialitee... die er alles aan deed om haar droom... een groot zangeres te worden uit te laten komen. De stem die ze in haar hoofd hoorde was prachtig. Maar voor anderen klonk haar gezang vreselijk vals. Daar heb ik trouwens ook wel eens last van. Uh, de echtgenoot en manager sint Bayfield, een aristocratische Engelse acteur, was vastbesloten om zijn geliefde Florence de, tegen de waarheid te beschermen. Als Florence besluit een openbaar concert in Carnegie Hall te geven, komt er voor de grootste uitdaging van zijn leven te staan. De film, uh, de meeste de ontvangst is om één uur, vanaf 1 vanaf uur met koffie, thee en cake. En de film zelf begint om half 2 en de kosten zijn 7 euro, inclusief de belbus, film, koffie en toeslag. Wil je niet met de belbus gaan, dan kost het zes, slechts 6 euro. Wilt u wel gebruik maken van de belbus, kunt u zich opgeven bij, pluspunt, te, bij het pluspunt. En dat telefoonnummer zal ik even doorgeven, dat is 5717373. Dus ik herhaal hem nog even, 5717373. De losse kaarten zonder de belbus zijn op de dag zelf te koop bij de kassa van Circus Handvoort. Ko en Joke Luiks zullen weer aanwezig zijn om u te helpen bij de instap in de lift en of naar de stoel. Cinema Nostalgie, een gezamenlijk initiatief van Stichting Kunst Circus Zandvoort en Stichting Pluspunt. Het is de eerste dinsdagmiddag van de maand geopend en is voor iedereen, maar speciaal voor senioren toegankelijk. De locatie, daar gaan we weer, Circus Zandvoort Gasthuisplein nummer 5. En de telefoonnummer van het circus is 023 57 18 686 of u kijkt op de website www.circuszandvoort.nl Ja, een liedje van Jannie. Mm -hmm. Liedje van Janni Ja. Nee, die was Roy. Pretty Woman. Ja, hij was meer voor Thomas, hè? Thomas? Thomas, Thomas? Thomas is inmiddels ja, aan. Ja, Thomas thom is er ja. ook weer. Hai, dus Thomas. Thomas. Die, die, die zit te kijken van, wat draai jij nou, man? <laughs> ja, hij draait heel wat anders. Ja. Ja. Thomas, ja, wat, wat, gaan ook we, ook. wat gaan ja. we volgende uurtje bij jou krijgen? Um, nou, uh, allereerst de top 5 games. Dan daarna het dier van de week. Het weer. Um, de evenementen. En de koopt op 5. En het dier van de week, wie is dat? Is, uh, dat, is dat weer een, een vrouwtje die een mannelijke, mannelijke naam heeft? Of niet? Ja. Harry? Harry, ja. <laughs> Alweer Harry? Nee. nee, ik moet even kijken. Want uh, ik zie net dat ik hem niet meer kan vinden. Ik oh, had jee. hem hier ergens opgeslagen. Hij is al weggehaald. Ja. Hij is al weg, hè? Ja. Dat ja. was vast te vergeten gesproken. Ja. <laughs> Nou, weet je wat, Thomas? Dan doen wij eerst even een plaatje... en dan kun jij hem rustig opzoeken. Is dat wat? Ja, is goed. Hé, hey, we lossen alles op hier, hè? Nou... Deze is op speciaal verzoek. Degenen die denken van, wat is dit nou? Dat is Within Temptation, Mother Earth. Ja. Lekker om wakker te worden. Is dat zo? Ja. Ik zou ervan gaan slapen, denk ik. Zal ik niet? eens een clipje, een, een tune gaan draaien... van, van wat we hierna doe nou gaan doen? Doe maar. Wie bepaalt de gevoeltemperatuur? Dat het in de winter soms veel kouder aanvoelt... dan in werkelijkheid is, komt door de wind. Hoe harder het waait hoe sneller de warmte van je lichaam wordt weggeblazen. Je huid koelt sneller af en uiteindelijk daalt ook je inwendige lichaamstemperatuur sneller. De gevoelstemperatuur in de winter zegt iets over hoeveel lichaamswarmte je verliest. Een gevoelstemperatuur van min 15 graden bijvoorbeeld, terwijl het in werkelijkheid slechts 10 graden vriest, wil zeggen dat je door de wind bij deze temperatuur net zo snel afkoelt als bij de windstil weer bij 15 graden vorst omdat het niet alleen de werkelijke temperatuur een rol speelt, maar ook de windsnelheid, kun je de gevoelstemperatuur niet met een thermometer meten. Die bereken je. De rekenmethode die het KNMI hiervoor gebruikt is gebaseerd op onderzoek van onder andere de Canadese Onderzoeksinstituut van Defence. Vrijwilligers moeten 4,8 kilo, kilometer per uur op een loopband in een koeltum, koeltunnel lopen onder verschillende wind- en temperatuurcondities. Sensoren op hun voorhoofd, en hun wangen, kin, neus en oren... en hun mond moeten een warmteverlies meten. De basis op deze gegevens stellen ze een formule op... waarin je alleen nog maar de temperatuur en de windsnelheid in hoeft te vullen... en de te gevoelstemperatuur te weten te komen. Ze hebben een eh, wel een mooi term ervoor, hè, die Amerikanen. Windchill factor. Is dat zo? Ja. Dat vind ik inderdaad een hele mooie. Ja, dat weet ik. Weet ik zeker. Ja. Hey, we hebben nog een verzoekje. Is dat zo? Ja. Oh, voor Helene. Voor Helene? Voor Helene. Helene. Helene uit Zwolle. Voor Helene uit Zwolle. En uh, Helene, als je dit hoort, denk je nog even terug aan Lachaloup. Bij deze. Thomas? Ja, ik heb hem gevonden, Dier van de Week. Oh, was hij weg dan? <laughs> ja. Waar hij, was hij toe dan? Hij was, was Oké. Okay. Um, ja, Dier van de Week is een uh, verlegen dame van een maand of vier. En uh, de naam is uh, Ona. Nou, oké. Okay. En wat is het? Een kever, kakkerlak. <laughs> uh, een kat. Een paard. Oh. Een kat. Een kat. Een kat. Een kat. Een, ka een kater of een poes. Een poes. Een oh, ja. poes. Yo, poes. Oh, Ronald, kom op nou. Een poes, dat is toch een meisje? Ja, weet ik veel. Oh ja, een, ze is nog vier maanden hè, dus. Ja, ja nou, nou, maar dan is het goed een meisje. <laughs> ja, oké. <okay>. Dat <laughs> maakt niet uit, dan is het een poesje. Poesje. poesje. Mouw, ja. goed, Mouw. En door. En, <laughs> en door. Of gaan we nog wat doen? Gaan we nog is wat zeggen? Nou, het is wat... Uh... Nou, we hebben straks nog één ding. op praten. Ja? ja? Korte. Nou... Hij lijkt lang maar, is het niet hoor? Trouw maar. die opgeknapt is uh, vanaf, uh, in vergelijking met origineel. Ik kwam niet meer uit mijn woorden, hoorde je dat? Ja, maar goed, heb dat, ik dat heb ik ook wel nou. uh. Maar ja. we gaan het even hebben over de, even, alle evenementen. eventjes op een rijtje, een rijtje van de maand oktober. De 28e, Langer Zelfstandig Wonen. Meedenksessie over bewoners Oud-Noord. Pluspunt van 1 tot 3. De 28e, Wapenzangers de Zangavond in de Wapen van Zandvoort, aanvang half negen... de 29e Kampioenschap Garnalenpellen, de Lassa, aanvang vier uur... de 29e Zandvoort Veteranendag, de Haven van Zandvoort, aanvang elf uur... de 29e Koningmessen, Agatha Kerk, aanvang om vijf uur... de 30e Classic Concert, en dat is ook in de Agatha Kerk, aanvang om drie uur... de 30e de 10.000 Stappenwandeling, Verzamelpunt Anytime de Oude Halt... Onderlaan om tien uur... En de dertigste, muziek op zondagmiddag. En dat is in de Oosterparkstraat nummer 44. Nou, en dan zijn we er meteen doorheen, Hans. We zijn er hartstikke doorheen. Ja. Mieke, hartstikke bedankt voor uh, mede ondersteunen. Nou, heel graag gedaan. Ik vond ja. het superleuk. Ja, we vonden het gezellig, vond dat ook dus heel dus, uh... leuk. En uh, Thomas, straks heel veel plezier. Ja. En Ronald, ook weer bedankt. Graag gedaan, jij ook. En uh, ik hoop, Imka, tot uh, volgende week. Ja. Ja. En wij zijn er morgen weer, hè? Wij zijn er morgen weer, met Toetje. Ja. Precies. Okie dokie. Oké. Okay. Prettige avond. Zandvoort eet smakelijk. avond allemaal.